uitgeperst moe en vuil van werk mijn levenslust gebutst, fiets ik vaag en lusteloos naar huis ik kruip maar weer in bed en slaap een half uurtje begin de dag opnieuw en douche het werkt ten deel